Het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is door Negens met het NOS Journaal. Er komt een onderzoek naar geweld tegen uit huis geplaatste kinderen in de jeugdzorg vanaf 1945 tot nu. En er komt een meldpunt voor slachtoffers. Het kabinet neemt daarmee het advies over van een commissie onder leiding van hoogleraar pedagogiek De Winter. De commissie zegt dat onderzoek noodzakelijk is voor maatschappelijke erkenning van de slachtoffers. De commissie Geweld-Jeugdzorg kreeg van ruim 200 slachtoffers... berichten over geweld in inrichtingen en pleeggezinnen. De slachtoffers zeiden tegen de commissie... dat hun verhalen zelden serieus worden genomen. De politie heeft een inschattingsfout gemaakt... bij het beschermen van een vrouw die vorig jaar... door haar ex werd doodgeschoten bij het ziekenhuis in Waalwijk. Een onafhankelijke commissie heeft dat vastgesteld. Het slachtoffer Linda van der Giesen had kort voor haar dood... aangifte gedaan van bedreiging en stalking door haar ex... Ook had ze de politie verteld dat hij vermoedelijk een wapen had. Maar de politie deed niets. De commissie zegt nu dat niemand zich persoonlijk verantwoordelijk voelde voor haar veiligheid. De politie had moeten ingrijpen, stelt de commissie. In het onderzoek naar een liquidatie bij een van der Valk hotel in Eindhoven vorig jaar zijn twee mensen opgepakt. Het zijn een man van 44 en een vrouw van 37. Ruim een jaar geleden werd een man van 32 in zijn auto onder vuur genomen. Hij botste tegen een boom en overleed ter plekke motief is niet bekend. Volgens de politie kan de moord te maken hebben met criminele activiteiten, maar ook relatieproblemen worden niet uitgesloten. De Nederlandse volleyvrouwen hebben de derde wedstrijd op het Olympisch kwalificatietoernooi in Japan met 3-0 gewonnen van Thailand. Het is de tweede overwinning voor de Oranjevrouwen. Morgen moeten ze tegen de Dominicaanse Republiek. De beste vier van het toernooi plaatsen zich voor de Spelen in Rio komende zomer. Het weer geleidelijk meer zon, vooral in het westen. In het zuidoosten mogelijk nog een bui. Het wordt 13 tot 17 graden vandaag. Morgen meer bewolking, met vooral ochtends wat regen. Dit was. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 die rozen pak bij en die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel?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 Mijn bolhoed op, mijn ene oor, zo slenter ik het leven door. Met een duppie hier en een stijver daar, haal ik mijn korsie bij elkaar. Ik heb een bank in het plantsoen, Daar ga ik s'nachts mijn tukkie doen. Ik zie, ik zie wat u niet ziet, veel zonneschijn, maar ook verdriet. Want naast nou dit...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 en draait met mij, stond met de noord, dan druk ik gauw mijn grote snor.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 Van s morgens vroeg tot avonds laat trekken we samen langs de straat. Hij is een heer van groot formaat en ook betrouwde kameraad. De vrijheid is ons kapitaal. De blauwe lucht betaalt de rente. En dreigt men ons soms met de Noord. Dan drukken wij ons grote snoor, ja onze grote snoor. Vaak me zaak, kom ik er op visite. Nou, daar staat het klaar, dat klaar. Dat een zwievertje, rare zwievertje. Onze zwievert met zijn uit de spreekersnoens. Dat is een zwievertje, rare zwievertje. Onze die die van spalle dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg hooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch zo mooi. Dat is zwievertje. Mijn vrijheid die raak ik niet graag kwijt, maar één man die bedreigt me, Dat is brons door zo'n gezicht. Uit misschien wel uw kindertijd. Het was Joop Doderen met Zwiebertje. En daarvoor hoor u Doris met mijn bolgoed op mijn ene oor. CFM Zandvoort. U luistert naar de lokale omroep CFM Zandvoort. in iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12. Daar is een lekker bakje koffie. Neem ik u mee op reis terug in de tijd. Met een heleboel Nederlandstalige muziek. En dat uh, vooral natuurlijk oude Nederlandstalige muziek. Oud-Hollandse hits. En de volgende is er een van. Mary Sarvebe. Geboren als Maria.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 Kosia, Keetje Tippel. Nou, we kunnen zo nog wel verder doorgaan. U hoort nu de zangeres zonder naam met kleine herdersjongen. En te brengen overal Het liedje met het wondere melodietje Uit het lamperen bergen pietje Al de pracht van het heelal Kleine herders, jongen, waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het al verliet Lokten jou de lichten van de stad zo aan Daarom uit het dorp gegaan Goud. Waar aan men geen herdersjongen toevertrouwt Neem je fluit weer op en zoek de edelwijs In de bergen ligt jouw paradijs O, oh, kleine herdersjongen Dat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 Een lekker lekker je vier, vier, wier. Aan de zwier, zwier, Op de vier, vier. Zo reis je met een nieuw wetsen schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juit, juit. zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de rij. Mijn tante walst over het dek als een jonge peulen. Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme Teut. Bootsplant was pistoesjeun. Ligt je samen? En in de U hoort de muziek van Willy en Wilke Alberti. Vader en dochter met een reisje langs de Rijn is 1969 alweer en daarvoor Hoor u Sweet 16 met Peter. Was natuurlijk een kinderkoor. En de volgende dame is geboren als Hendriekje Janni Vink. Geboren in Beverwijk op 3 maart 1944. Overleden in Hilversum op 7 september 1979. U kende haar als Rita Hovink, Nederlandse zangeres. En ze had een dramatische timbre en heeft haar grootste bekendheid te danken. Aan het enkel jaren voor haar verschenen nummer Laat Me Alleen. Die hoort u nu Rita Hovink met dat mooie nummer Laat Me Alleen. Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen. Voor pure Parodie. iemand: iemand iemand die gelukkig was en verloren begrijpt wat ik nu voel. Daar staat zijn laatste glas wat sigaretten zijn laatste boeket. En ik voel. Op mijn schouder En zijn stem Alles komt wel weer goed Maar dat kan ik niet geloven Want dit afscheid Was heel anders dan voorheen Dit was definitief Ik ben nu alleen En hij zo lief laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen. Heten. dat zegt iedereen in mijn omgeving, maar ik weet dat is niet waar. Deze tranen rogen niet. Dit gevoel gaat nooit voorbij, want verdriet om echt te is te zwaar om mee te dragen.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 Alleen. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon: het droevige verhaal van de nozen en de nom, Van de nozen en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Hij keek in haar ogen en toen was de liefde daar.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 Met Oo Rosa. En daarvoor Cornelis Vreewijk. Vreswijk moet ik zeggen met een Noosem en een non. Dat was een hit in 1972. En de volgende acteur wat uit dit 1948. Alone Again Naturally, oorsprongen van Gilbert O'Sullivan en in de Nederlandse versie eerst vertolkt door Kees van Koot en Wim de Beat. En uh, daar zong hij het liedje of het, het zinnetje in. Toen was geluk heel gewoon. Waarna uiteindelijk een televisieserie na nou vernoemd is. En de, stad Rot de Rotterdam heeft hem in 2000 de Wolfert van uh, penning toegekend. En in september 2007 komt hij samen met Bert Nico Demme speciaal havenlied... dat hij de gehoor bracht tijdens de opening van de Wereldhavendagen in Rotterdam. En in 1983 en 91 heeft hij de stem van Lucky Luc ingesproken bij de gelijknamige serie. We hebben het natuurlijk over Gerard Cox en in 1974 had hij een hele leuke hit. U hoort hem nu.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 En vandaag moet je, kijken. Moet je nou eens even kijken, sta je uren in een file, in een file. en het gaat goed met de rijken. En de armen op de wereld worden armer, alles duurt nog altijd lang, lang, lang. Er veranderde niet veel in honderd jaar. Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede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 Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog kwijt. Toe geef me eerst maar een droppie, dan zing ik heb een koppie van ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij horen wou, zoals een vroegere tijd. Zing nee, voor mij de lege melodie, ik heb maar heel weinig en tijd en ben mijn stem deed. ook nog kwijt. Geef me eerst zing maar een drop, die dan zing ik met mijn kop. maar baan ik houden van jou. Dat is toch wat jij hoort nou Zo zal ik het Straks zal de zon weer stenen. Is, ons duo is, om op te schieten. Zeg nu eens wie kan, van zo'n span. Nou, echt genieten. Ieder die ons ziet, zegt toch ze niet, om op te schieten. Daarom, Daarom gaan we in, in ons eigen belang, belang maar na, na de nooduitgang. nooduitgang is maar de raak, maar op te vaak, om op te schieten. Zeg, hebt u ons twee op uw tv, graag op die zitten. We dan, dan nog krijgen een, een eigen show Geef dan je toestel cadeau Daar is een apparaat, waar het toch niet staat Om op te schieten Om wat te schieten is, op te schieten Om op te schieten Om op te schieten Zeg eens nou eens pikant Van zo'n span Van zo'n Nou echt genieten Eter die, die ons dan ziet Zeg toch subiet, zeg toch subiet. Om op te, Om te schieten. schieten Daarom gaan we in ons eigen belang Maar naar de uitgang. Het is mezelf bewaard, maar, raad, maar, al vaard, maar al te vaak, om op te schieten. schieten. Zeg, hebt u ons twee, op uw tv, op uw tv op visite. Als we, Als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat, zo apparaat het zo niet staan, om op te schieten. Schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. schieten. Als cowboy, maar chance bij de vrouwen had hij niet. Tot hij op een keertje naar die ging, want hij leerde daar een jodel niet. Weer in Texas aangekomen, jodelde hij opgerekt en blij. Alle meisjes kwamen om hem heen staan, riepen Johnny: Jodel is voor mij. Oh, Johnny laat je jodel nog eens horen.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 Nam maar in het zadel met zich mee Samen bouwden zij een paradijsje Liefde daar gelukkig en tevreden Trubelen was heel voorspoedig Nauwelijks was er een jaar voorbij Of een flinke vijfling in de wieg was Johnny, jodel is voor mij of bad for the day. Read Dan zijn wij verloren, want dan kunnen wij je niet weerstaan. Zie je hem, Zandvoort? U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee terug op reis. In de tijd staan de jaren 30, 40, 50, 60 en jaren 70. En zojuist hoort u de hele billies met de Johnny, laat je Jodel nu eens horen. En dan volgen Ronnie Tauber en Gonnie uh, Baars met de Madley met al hun grote hits. En de volgende formatie, er zijn de Sunshines. U hoort ze nu met Anne-Marie. Anne-Marie, waar gaat de reis naartoe?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 Wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Truus Koopmans zit dik door met hart van Steen. Maar nu is Corrie Konings met je moedertje. Ik zeg tot ziens een fijne week, fijn weekend. En misschien tot volgende week. Die staat er altijd voor je klaar? Dat is toch je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 Dat weet ik, maar er is geen man die mij iets interesseert. En toe begin jij nou ook niet, want heus, je bent verkeerd. Jouw hart is zo hard als een steen. Marie, er is een één, Marie, met een hart zo hard. Jouw hart is zo hard als een steen. Marie, er is niet één, Marie, met een hart zo hard. Een ezel stoot zich pas die twee maal aan dezelfde